En stuur allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Femke Wothuis met het NOS Journaal.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 De storm van gisteren en vandaag heeft volgens het verbond van verzekeraars geen grote schade aangericht. Het verbond schatte totale schade in op maximaal 5 miljoen euro. Bij de storm van eind oktober was de schade 95 miljoen euro. De afgelopen 24 uur ging het vooral om afgewaaide dakpannen, omgevallen bomen en op sommige plaatsen in het zuiden wateroverlast.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 Italië heeft bijna alle 200 vluchtelingen van het eiland Lampedusa overgeplaatst naar asielzoekerscentra op het vasteland. Aanleiding is de verontwaardiging over de slechte leefomstandigheden in het opvangcentrum. Zowel de VN als de Europese Commissie tikten Italië op de vingers over de mensonterende toestanden. Er blijven 17 mensen achter op Lampedusa omdat hun identiteit nog niet is vastgesteld.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 Alle tijden. Dit is de Winterse 50. MUZIEK.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 So this is Christmas And what have you Zet je radio onder de kerstboom. En zet hem op CFM. Nummer 3. Fingers numb, faces aglow, it's Christmas time, mistletoe and wine, children singing Christian rhyme, with logs on the fire, and gifts on the tree, a time to rejoice. Je fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Just hear those lay bells jingle and ring, ting, tingle, and two. sheets are nice and rosy and comfy cozy are we with snuggle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 Dear Savior's mercy